Jobboot met het NOS Journaal. De trein rond Teugen in... in de regio is ontregeld door een botsing tussen een trein en een auto. Daarbij is de automobilist omgekomen. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De trein is door de botsing ontspoord. In de trein is niemand gewond geraakt. Het ongeluk heeft een ravage aangericht en ook de bovenleiding is beschadigd. In Afghanistan is de vrouw begraven die donderdag in Kabul door een woedende menigte met stokken werd doodgeslagen. Omdat ze een Koran zou hebben verbrand. Het lichaam van de vrouw van 27 werd daarna in brand gestoken. Inmiddels staat vast dat de vrouw onschuldig was. Een openbaar aanklager heeft gezegd dat er geen enkel bewijs is dat de vrouw een Koran in brand heeft gestoken. Er zijn 13 mensen gearresteerd onder wie 8 politieagenten. De aanklager heeft toegezegd dat ze zullen worden gestraft. De taxichauffeurs die boos zijn over de concurrentie van online taxidienst Uber... moeten van minister Kamp zelf de kwaliteit van hun dienstverlening verbeteren. De minister van Economische Zaken zei in het tv-programma Buitenhof... dat hij innovatieve vormen van dienstverlening, zoals Uber, toejuicht. Kamp maakt een nadrukkelijk onderscheid tussen Uber... dat werkt zonder tussenkomst van een taxicentrale en de verboden dienst Uber Pop... Negen jonge Britse medicijnenstudenten zijn vanuit Turkije illegaal afgereisd naar Syrië. Dat meldt de Britse krant The Observer. De studenten zouden aan het werk zijn in ziekenhuizen in door IS gecontroleerde gebieden. Ze stonden ingeschreven bij een opleiding geneeskunde in Khartoum, de hoofdstad van Soudaan. Vandaar zijn ze via Turkije de grens met Syrië overgestoken. Volgens de Britse overheid zullen de studenten niet vervolgd worden... voor terroristische activiteiten als ze proberen terug te keren... naar het Verenigd Koninkrijk, maar dan moeten ze wel aantonen... dat ze niet hebben gevochten in Syrië. Het weer op de meeste plaatsen zonnig, temperatuur rond 9 graden. Ook morgen geregeld zon, hier en daar bewolkt. Het blijft droog en het wordt morgen 8 tot 11 graden. Dinsdag enkele buien en iets lagere temperaturen. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam staat voor het knoppen de hoek 6 kilometer door werkzaamheden. A9, ook maar Amstelveen bij Badenverdorp 3. Op de A13 naar Den Haag bij Overschie 2 kilometer. Bij de werkzaamheden daar is opnieuw een ongeluk gebeurd. De reishoek is dicht. Andere kant op staat er 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 heeft één hit gehad bij tijdens het Eurovisie Songfestival van 97. Daarna nog meer wat gehoord, nou niet helemaal niet waar. Ze is nog steeds uh, uh, actief bij Incognito... waar ze een van de achtergrondzangers is. Maar uh, daar kun je geen droogbroodje mee verdienen. Goed, de stand op de velden is dat Feyenoord uh, met 2-1 voor staat tegen PSV. Atjabar die scoorde in de 59e en de 63e minuut. En de deed in de 68e minuut wat tegen waardoor het uh, 2-1 staat in de Kuip. En uh, in de Euroborg Groningen FC Twente staat 1-2. Dit is Julian Vlar. Deep in the That's when I feel the power. That's when I know...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 on in the dome Be I've been a missile. Deze een deze liebi, deze liebi, deze liebi. Doe mij bij, deze liebi, deze liebi. Is niks voor mij, maar dat zeg ik nu. Nee. Morgen zie je me weer met crew. mijn crew? Meisje, chanten in de Jamie Wood. Super slecht gaan in de betershoe. Molly, pop het terwijl het niet hoeft. Helpen je mij terwijl ze niet doen? Nu ga ik slecht in mijn beek. Waar zet een molly in mijn zoe? Dan de dom in mijn Ik ben een misselijk kind. Been a missile again, again. onderdom in mijn hoofd. Ik ben een misselijk kind. Wasmachine in mijn maag. Ik ben een misselijk kind. Nou, voor de mensen die brak zijn was dit de plaat hoor. Brak Obama van uh, Shepard en Skinto. En over your, uh, Julian Verlaard met Joni. Uh, Groningen die maakt gelijk 2-2. Mahi deed dat. Uh, en daardoor staat er dus 2-2 in de Euroborg. En Dit is muziek van Bow Wow. -wo. Do you wanna hold me? for girls, this ain't a love song. En daarvoor uit de jaren tachtig. Bo wow wow, do you wanna hold me? Novak Djokovic heeft gisteren voor de vijfde keer in zijn carrière... de finale bereikt van het Masters toernooi van Indian Wells. Tegenstander in die eindstrijd is Roger Federer. Djokovic was in zijn halve finale een klasse beter dan Andy Murray... de Servische aanvoerder van de wereldranglijst versloeg de schot met 6-2 en 6-3. De eerste keer dat Djokovic de finale bereikte in 2007... verloor hij nog van de Spanjaard Rafael Nadal. Een jaar later versloeg de Serviër de Amerikaan Marty Fisch in de eindstrijd... waarna in 2011 de revanche op Nadal volgde. Vorig jaar was hij 3-6 te sterk voor Roger Federer... en dit jaar mag de Zwitser revans nemen. Federer rekenen in de andere halve finale... Euh, namelijk gedecideerd af met Milos Raonic. 7-5, 6-4 was dat. De Canadees schakelden in de kwartfinales nog Nadal uit. Federer en Djokovic staan vandaag voor de 38ste keer tegen elkaar. De Zwitser staat 20-17 voor. Hij toonde tegen Ranoits uh, geen enkel teken van slijtage. Weer stond 9 aces en maakte de partij vakkundig af. Ook Djokovic had weinig moeite met zijn opponent. De grote prijs van Duitsland is voor dit jaar officieel van de Formule 1 kalender geschrapt. Dat heeft de Internationale Autosportfederatie via vrijdag... tijdens een vergadering in Genève besloten. Donderdag werd al bekend dat de directie van de Nürburgring... geen overeenstemming kon bereiken over de financiën met Formule 1-baas Bernie Ecclestone. De wedstrijd die op 19 juli zou worden gehouden, wordt ook niet vervangen. De kampioenschappen in de koningsklasse... Van de autosport gaat daarom over 19 Grand Prix. De grote prijs van Duitsland stond al sinds 1960 op de agenda. De race werd ook enige tijd op de Hockenheimering gereden... en die baan bleek al eerder al geen alternatief voor de Grand Prix. Wouter Wippert heeft de eerste etappe in de ronde van Taiwan op zijn naam geschreven. De 24-jarige renner in dienst van de Australische Drabak... was na 52 kilometer de snelste in de sprint... De Sloveen Aldo Ilicic werd de tweede, Woo Park uit Zuid-Korea derde. De afloop bedankte Wippert vooral zijn ploeggenoten. 10 kilometer voor de finish werd een groepje ontsnapte renners bijgehaald... waarna Wippert het in, in de laatste meters kon afmaken. De laatste ritzegen van de Nederlandse sprinter stamt uit januari van dit jaar. Toen won hij de slotrit in de Tour Down Under... En Wippert koerst zijn tweede seizoen bij Drapak, een pro-continentale ploeg... waar hij vooral kleinere, niet-Europese wedstrijden rijdt. Hij behaalde vorig jaar eh, zes eh, zege's in minder bekende wedstrijden... zoals de Ronde van Hainan, de Ronde van China en de Ronde van Japan. Gaan we nog even golven, want Hendrik Stenson begint de laatste dag... van de Arnold Palmer Invitational als enige koploper... Zweed voorover de eerste plaats dankzij een foutloze ronde van 66. Met zijn totaal van 200 slagen, dat is min 16, heeft Stensen twee slagen voorsprong op Morgan Hoffman die de eerste twee dagen de dans leidde in Orlando. De noordier Rory McIlroy meldde zich vrijdag aan het front... maar de Mononiale nummer 1 kon zijn opmars niet voortzetten. Met min 9 staat hij gedeeld 12 Daniel Berger die stal op de zesde hol een par min 5, de show... De Amerikaan vond met zijn tweede slag de hole en dat is een albatros. Berger tekende daarnaast ook nog voor drie birdies en een eagle... maar zijn vier bokies kosten hem een topplacering. Met min 7 staat Berger 23ste. Dan gaan we even naar de klas weer terug. Want van de drie Nederlandse golvers op het Madeira Open... mogen alleen Tim Sluiter zich opmaken voor de tweede en meteen ook laatste ronde. Wegens aanhoudende regen werd het toernooi ingekort tot 36 goals. Alleen de beste 64 na de eerste ronde mogen vandaag afslaan voor het vervolg. Sluiter die haalde dat met een 2-boven Parm En dat is 74 maar net. Maarten Lafeber en Daan Huising vielen met één slag meer buiten de boot. Joachim Hansen is de koploper. De deen leverde een foutloze ronde-af met vier birdies. Achman die deelde de tweede plaats met 69 en dat is een min 3. Zo voor de sport. We gaan verder bij muziek. Hier is Jack McManus feral Yeah. <laughs> Blackhead boy ...en voor Jack McManus' Bang on the Piano. Nou, het is over en uit in de Kuip. Daar is het 2-1 geworden. Atjabar heette de beste man. Die schiet dus Feyenoord langs PSV. En in de Euroborg, FC Groningen. FC Twente is 2-2 gebleven. Zometeen dus om kort voor vijf in de Arena Ajax tegen ADO Den Haag. Weet je wat, we gaan even het uh, dier, de dieren van de week is er dit keer: Victoria en Fortuna aan. Victoria is uh, binnengekomen in het dierentehuis uh, in Zandvoort als een moederpoes. Ze is nog best schuw, maar als je haar rustig benadert, kan je daar, uh, haar ook rustig aaien. Ik vind ze ook erg lekker. Ze kan uh, hier goed met andere karten overweg. Honden weten we niet, omdat ze daar niet mee in aanraking komt. We plaatsen haar het liefst in een rustig huisje met een tuin... want ze wil later wel graag naar buiten komen. Fortuna is een verlegen poes en hangt heel erg aan Victoria. Dit is de reden dat we ze graag samen willen plaatsen. Zodra we komen om te voeren is het een echte kwebbel tante... en komt ze heel dichtbij. Het gaat steeds beter met Fortuna. Ze eet ook al van je vinger, maar dit vergt nog wel wat geduld. Aan het begin is er in ieder geval. Ben jij uh, de persoon... Met een uh, huis, met een tuin. En kan je twee uh, katten gebruiken. Dan uh, zou ik zeggen, ren naar het dierenasiel morgen. Victoria en Fortuna die wachten op je. Keesomstraat nummer 5, Dieren tehuis Huis, Kellenland, is dat. Telefoonnummer 023 57 13888. 023 57 13888 is het telefoonnummer van het uh, dierenasiel hier in Zandvoort. Of het dieren tehuis. gaat ja, het zelf eigenlijk. Hè? Goed. Uh, we gaan verder met muziek. 3 5. 5 9,7 eh, graden op de sint van ZFM. En nu Billy Preston en Sarita met It Will Come In Time. It will come in time, you just be patient. Everything that's yours will get to do. Just because some others get that early. Don't you worry, yours is coming too. I'm Ik deze mensen, of deze band beter van A Horse With No Name... Ventura Highway, Sister Golden Hair was ook van hun. En er uh, zat in de jaren 80 nog één nakomertje. Dat was deze plaat, The Border van America. En daarvoor Billy Preston en uh, Sarita, It Will Come In Time. Dat was ook uit de jaren 80. uit 1980 zelfs. Goed, dit is Zandvoort op zondag, op deze zonnige zondag, 22 maart. En hier is uit 1999... Andreas Johnson met Glorious... A brand new day Belly dancing Across the room De boss, daarvoor Andreas Johnson met Glorious de La Primavera. Naar toch zijn, uh, zijn slotstuk 7 kilometer te gaan. En Jaron Thomas staat uh, aan de leiding. En uh, hij is op dit ogenblik de Pocho uh, aan het beklimmen. Daar heeft hij nog uh, anderhalf kilometer voor. En hij heeft uh, 13 seconden voorsprong op het uitgedunde peloton. Goed, tot zover even de Rio-rennen. Hier is Alan Clark met Back in My World. Het is different since you Shit. Yeah. make me the path Over tien dagen bestaat het programma De Genieuwe Jaren vijf jaar. En dan gaan ze het programma uitzenden bij Café 4 tussen twee en vier. Dat is Ruud Janssen. En ik denk dat ik dit allemaal maar eens een keertje meeneem naar hem. Want uh, hij draait hem bijna nooit. Songs in the Key of Life. Daar is hij van. Stevie Wonder heeft daar echt burenhits op staan. Waaronder deze dus aars... En dan hoort Alan Clark Back in My World. Goed, Zandvoort op zondag, die zit er bijna weer op voor vandaag. En uh, zometeen hebben wij uh, non-stop muziek tot aan uh, 9 uur. En dan hebben we Peaceful Radio met uh, onze eigen Benno Veuge, vader Veuge. En hij heeft uh, de 1067ste van uh, Peaceful Radio. Hij heeft dit album uh, Come Listen van Birgitte Grimstad. Heeft hij, uh, ja... In de aandacht, laat ik het zo maar stellen. Uh, dit programma wordt herhaald uh, aankomende dinsdag tussen 8 en 11. Weet je dat ook weer. En dan, uh, als je dan uh, denkt van, hé, hey, het is inderdaad uh, dinsdag geworden. Dan hebben wij even spieken op ZFM. Want dat weet je natuurlijk nooit uit je hoofd, Zandvoort. Zandvoort uit Zandvoort komen zo meteen om 11 uur. En dan om 12 uur ZFM met, uh, Volgens mij met uh, Ruud Jans en zelf... Maar dat hoor je zometeen meteen dan half een uurtje. Goed. Wij spreken elkaar weer over een week of drie. Volgende week Albert Jan en Rob Harms. Fijne zondagavond. En als laatste de Carpenters met Heather.